Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet van deelstaat Beieren heeft besloten dat asielzoekers uit Servië, Macedonië en Albanië voortaan in aparte asielzoekerscentra opgevangen moeten worden. Dan moeten ze binnen twee weken horen of ze mogen blijven of niet. Bijna de helft van de asielzoekers in Duitsland komt uit de Balkanlanden. De opvangcentra zitten bovendien erg vol. Voor dit jaar worden 450.000 asielzoekers verwacht, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar.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 Bij de aanslag in vlak bij de Syrische grens... kwamen eergisteren 32 mensen om het leven. Er vielen zeker 100 gewonden. Het is onrustig in het grensgebied waar hard is gevochten... tussen terreurgroep Islamitische Staat en Koerdische milities. In Breda zijn 17 mensen aangehouden... die een feestje aan het vieren waren op een boot. Volgens de politie was er geluidsoverlast, hinder een wietlucht... en waren de feestvierers niet voor reden vatbaar...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 Het Nederlands robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven is er tijdens het WK in China niet in geslaagd zijn titel te prolongeren. In de finale verloren sterspelers zoals Gregory van de Tandwil, Arjen Robot en Robin van Perslucht van het gastland China met 4-1.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 En daar zijn we dan. Ja, het nieuws is weer geweest. Ik heb er niks van gehoord. <laughs> nee, ik kan ook niet anders. We zijn het moeilijk anders bezig. Maar um, nou, dan gaan we dan weer. Hè. Nieuwe vinyljaren. We gaan weer aandacht besteden aan de... vinyl 50. De nieuwe, de nieuwe lijst. Top 3. Heel interessant. Nieuwe top 3 weer. En uh, we gaan natuurlijk in dit uur ook... of in de komende twee uur weer... Uh, aandacht besteden aan de nieuwe binnenkomers... in de vinyl 50. Die halen we wel uit de computer, eerlijkheidshalve. Want als je dat allemaal nog met LP's moet gaan lopen en meeslepen, dan... Uh, pff, <lacht> mag wel een vrachtwagen afuren. Maar er zijn weer interessante nieuwe binnenkomers, uh, dames en heren. Dat kan ik u vast vertellen. Ik heb even gekeken, maar... Uh, er zit wel het nodige mooie bij. En het merkwaardige is dat uh, de... Uh, nummer 1 in de top 3 ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer is. Daar we nog nooit van gehoord. Maar goed, dat hoort u dan straks allemaal wel in het. Uh, als we dat gaan over uh, die top 3 gaan doen na het nieuws van drieën. En, uh, we gaan maar eens beginnen met het classic album van deze week. Ja, wel. dat is een hele leuke plaat. De band Sailor. Het album dateert uit het begin van de jaren zeventig. En de band, de onderwerpen van de liedjes waren over het algemeen, zeg maar, zeeman-gerelateerde liedjes. Havens, hoeren en weet ik het allemaal niet wat daarbij komt. Een heel leuk album trouwens, met hele leuke muziek erop. En hele aparte muziek ook, want de band had een hele. Bijzondere uh, bezetting uh, Maar daar zal ik u straks wat meer over vertellen We gaan eerst maar dus gewoon lekker beginnen Met het eerste nummer En dat is gelijk het bekendste nummer natuurlijk Want uh, bij de Classic Album weet u Is onze gewoonte dat we hem helemaal draaien Dus alle nummers Van voor naar achter Maar niet lopen zeuren van uh, eerst die en dan die Nee hoor, we draaien hem gewoon in zijn volgorde Zoals het op de plaats staat En derhalve Beginnen wij met het nummer Traffic Jam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 The notes are dead. Prachtig liedje Traffic Jam. Uh, van de band Sailor. En die band Sailor... die uh, bestond uit... Uh, Henry Marsh. En die speelde... accordeon Nickelodeon en... Uh, ook nog... Uh, piano. En hij deed de vocalen. Verder hadden we nog uh, Grant Sarpel. Dat was de drummer. En die zingt ook. Dan hebben we Philip Pickett. Die... Uh, hij had onder andere de basgitaar onder zijn hoede en zong ook. En dan de leider van het gezelschap en de lead vocalist en de gitarist. Dat was uh, George Caranus. Caranus, moet ik zeggen. Niet Caranus, maar Caranus. Een hele leuke band. En ze hadden ook een hele uh, be, uh, aparte bezetting. Ik weet niet of u wel eens foto's ervan gezien heeft. Maar ze hadden op de, de, de, de bühne hadden ze zo'n ding staan. Een heel grote stellage. En er stonden twee mensen aan weerskanten van op uh, keyboards te spelen. Dat noemden ze dat was een soort Nickelodeon. En uh, dat is een ontzettend la, leuk instrument. Dat hoor je ook veelvuldig gebruikt worden op deze plaat. En uh, nou ja, de onderwerpen van de liedjes... behalve dan hetgene wat u net hoorde... dat is allemaal uh, Zeeman gerelateerd. Uh, Blue Desert, Sailor, uh, The Girls of Amsterdam, The Street, uh, Let's Go to... Uh, Let's go to the town. Josephine Baker. Blame it on the soft spot. Open up the door. And Sailor's Night on the, on the town. Town. Nou, we gaan er nog een nummer van draaien. Want we zijn intussen even bezig... om uh, nieuwe binnenkomers en zo... allemaal uh, op te zoeken in de 50. En dat duurt altijd even. Want dat duurt altijd even voor het opgestart is. Dus ik draai nog een liedje van deze plaat. En daarna gaan we ons bezighouden... met de nieuwe binnenkomers... Een paar nieuwe binnenkomers van uh, uh, de Vinyl 50. Het volgende nummer wat wij gaan draaien van deze plaat... is getiteld Blue Desert. En hier is wederom Sailor. sailor en het blue desert en daar wordt natuurlijk de zee mee bedoeld hè? ja dat snapt u natuurlijk zelf wel Ja, natuurlijk snapt u dat ik snap het zelf dus dan moet u het zeker snappen sailor van hun eerste album en uh, begin 70 jaren kwam het uit grote hit van het album was uh, traffic jam heeft u al gehoord en uh, dit was dus het tweede nummer blue desert En dus we gaan nu eens even kijken wat Ansel allemaal gevonden heeft want uh, er zit uh, een aantal hele interessante platen in de, onder de nieuwe binnenkomers en een daarvan is van uh, Jose Jothe, of Jose of José, hoe zou je het uitspreken? Hallo? Eh? José. Uh, Jose. Jose? Wow. Jothe Jones heet de man en uh, die heeft een prachtig album gemaakt. En daar gaan we eerst maar eens iets van draaien. Uh, wat, wat heb je klaarstaan, schat? Dat uh, is een nummer? Dat heet uh, Tenderly. Ja? Ja. Nou, laten we horen dan. Gaan we dat eens draaien. Kijk hoe het klinkt. Tenderly. Van oh, Godzay Jones. Moet je niet het knopje uitdrukken natuurlijk. Dat deed ik, dus hoor jij niet. Maar ik. Doe die niet? Tja, oh. play. Wou ja, ik zeggen. Techniek. <lacht> Soms. Goed, Godzay Jones en Tenderly. Een uh, aardige tip voor uh, de mensen van de CFM Jazz op zonder Jongens, ja. dit, uh, dit is uh, de moeite waard hoor. Dit kun je wel naar luisteren. Dit is ja. helemaal goed. Uh, Tender Lee, een hele oude jazzstandard. En volgens mij van Billy Holiday. Hè? Ja. En uh, ik heb inmiddels even wat informatie over deze meneer uh, opgezocht. José James, 10 januari uh, 1978 geboren, is een Amerikaanse zanger. Hij is het beste in het uitvoeren van jazz, maar hij doet ook wel hip hop. Uh, James treedt over de hele wereld op, zowel als leider als met andere groepen. James is de zoon van een Panamese saxofonist en multi-instrumentalist. Hij zat op de New School for Jazz and Contemporary Music. En in 2008 uh, debuteerde hij met zijn eerste album, uh, getiteld The Dreamer. Uh, en in uh, 2010 uh, nee, uh, uh, kwamen twee albums van hem uit. Black Magic en uh, For All We Know. En uh, het, uh, het album wat nu in de vinyl top 50 staat... dat is een, uh, een, nummer, een uh, album getiteld Yesterday I Had The Blues... Met als subtitel The Music of Billie Holiday. En dat is een tribute uh, aan de legendarische zangeres. En uh, ook om te memoreren dat zij dit jaar 100 jaar zou zijn geworden. Uh, en uh, ja, hij uh, ziet uh, Billie Holiday een beetje als een muzikale moeder. Ik moet trouwens zeggen dat ik zijn stemgeluid mij enigszins doet denken aan Nat King Cole. Ja. Prachtig. Ja. Goed, nou, heren van CFM, just houd deze man in de gaten. De, ja. de, want het is een goede god. Heel, James, erg, dus. heel erg mooi. Dus een hele mooie plaat. Ja. En hij is dus uh, nieuw binnen in de vinyl 50 en nog hoog ook, want volgens mij staat hij op 2 of 3. Zoiets. Ja. Uh, maar in ieder geval, het is hoog en het is mooi. Ook dat nog eens een keer. Prachtig mooi. Uh, we gaan weer even met Sailor verder. En dan gaan we naar de volgende nieuwe binnenkomer in onze Vinyl 50. Nou niet onze, maar in de Vinyl 50. Maar eerst Sailor met de titelsong. Sailor. Ja. Zeeman. Dat kan. Het grote schip in de haven. Sailor, get your feet on the ground. Get your lead, get your money, get your ass in the town. be town, beat you down. Sailor, don't you stay for a while? There's a town full of girls that you. Nummer. Ja. Wat, wat zei je? Ik zei mijn herinnering ook. Maar... Ja, dacht dat wat langer was. Ja. Oh ja, het is niet langer. Ja. Nou, per oh, Het was een shorty. Ja, was een shorty. Ja. Oké, okay, Sailor dus. En. Um, ik moet nog een beetje indelen, want er staan niet zoveel nummers op die plaat. Nee. Maar wel. Uh, vier, dus dalen. Nou, uh, uh, als ik de, de top uh, 50 doorkijk en zeker de nieuwe binnenkomen, dus tot dusver. Uh, er staat daar best leuke muziek in. Dus komen de middag wel door. Ze we komen de middag ja. wel door. En wat mij met name ook opvalt in het in de nieuwe lijst... is dat er heel veel jazz in staat. Dus heren van CFM Jazz, hou het goed in de gaten. Want er staat heel veel jazz-gerelateerde muziek in. Uh, waaronder ook het volgende van uh, Jovanka. Ja. En uh, het album heet uh, Subway Silence. Mm -hmm. En uh, wat ga je draaien ervan? You Again. You Again. Jovanka. En dat is mooi. Springtime won't fool me No, not this year Won't go head over heels For the sun And it'll take an army For me to fall in Love will just end Stay there, don't go through any trouble for me. And the best I can do is pretend I don't care. Best I can do is pretend I don't see unless it's you. vanka. was dat en uh, dat is. Je uh, wordt tegenwoordig ook door de jazz geregeld. Ze staat volgens mij ook bij Harlem Jazz and More in uh, augustus en het, het klinkt lekker lekker relaxed. Uh, ja. It's you again heet het liedje. Het album heet uh, Subway Silence. En wat weet je nog meer van? Dat? Heb je nog meer uh, uh, schokkende informatie nou, over deze? Nou, vrij wat hierop staat, maar wel dat het een uh, Nederlandse uh, R&B zinger... Tegenwoordig valt dat allemaal onder R&B. Uh, R&B zangeres is. En uh, ze heeft uh, enige tijd uh, als achtergrondzangeres... voor verschillende uh, artiesten gewerkt. En in 2008 maakte zij haar eigen debuutalbum. En uh, dat is deze dus geworden, Subway Silence. En nu opnieuw uitgebracht op vinyl. En... Uh, de, de sound van uh, het album uh, uh, ja, varieert een beetje tussen uh, redelijk toch wel op be beat dus up tempo uh, nummers tot uh, klassieke 60s elements en allemaal uit de soul en de klassieke R&B lekker dus ja best lekker en ze heeft best een lekkere stem ja wat oh, dat meester ja het is niet, uh, <tus> het is geen uh, geel niks af Nee, niet zo'n zo geelmachine. Nee. Goed, dan gaan we zo langzamerhand weer over naar ons uh, classic album, dames en heren. Want dat geeft ons dan ook gelijk weer de gelegenheid om even wat voor te luisteren uit de nieuwe binnenkomers. Want ja, dat komt vlak voor ons uit begint binnen. Dus dan kun je het allemaal niet uh, voorbereid hebben. Dus uh, wij zijn net zo verrast wat dat betreft als u. Sailor dus. En dat is, uh, Sailor werd in eerste instantie op ge geheel bedacht. Het zou gaan om een uh, voortzetting van de traditie van een, uh, een zeemanscafé in Parijs. Dat heet Le Matelot, Al waar uh, Josephine Baker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei uh, feitjes uh, bij verzonnen. Om. En uh, uh, dan moet ik even kijken, want het is een beetje lastig lezen. Ja. Om uh, deze glamour rock band in de schijnwerpers te krijgen. Uh, dat, Album wat we nu van ze aan het draaien zijn... dat komt uit 1974. Dus het is ook alweer meer dan 40 jaar oud. En uh, ik zei het al... het gaat natuurlijk over allerlei dingen... die te maken hebben met uh, zeemannen. Met zeele. En dat wil dus zeggen... haverskroegen, hoeren en wat iets meer zijn. Hè? Dat is het standaardbeeld wat je er toch van hebt. Een beetje, wel, ja, een beetje wel. We gaan van Sailor draaien... The Girls of Amsterdam...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 The cops, they came streaming, trying to bring us all in. But we spent the night in some silky beds with the girls of Amsterdam. Boy, the girls of Amsterdam. We Girls of Amsterdam. Wereldberoemd bij zeelui natuurlijk. En zeelui, ja, ik zei het al. Het werd uh, eigenlijk volledig bedacht. als van, uh, voorzetting van uh, de traditie. in een Parijs zeemanscafé. Waar onder andere Josephine Baker zou hebben opgetreden. De, de Glamrock Band. In, uh, om dus. Uh, de, uh, nou, ze kregen dus eindelijk toch uh, redelijk wat. Uh, uh, licht vanuit de schijnwerpers. En uh, ze zijn eigenlijk, en dat is heel gek, dat gebeurt vaker, uh, dat uh, zo'n band als eerste een hit heeft in Nederland. En dat is in dit geval ook weer zo. Want het nummer Traffic Jam, hun eerste single, was eigenlijk alleen in Nederland een hit. En van daaruit ging het zijn reisje over uh, Europa uh, uh, maken. Maar dat is wel vaker gebeurd, dat, dat buitenlandse bands in Nederland als eerste werden opgepikt... En hier een hit hadden en van daaruit dus uh, verder gingen. Um, na nummer Traffic Jam werden nog enkele andere uh, hits gescoord. Onder andere het nummer Sailor. En later van hun uh, volgende album, het nummer Girls, Girls, Girls. Dat zult u zich misschien ook nog wel herinneren. Uh, de leden treiden Stefas op in matrozenpakjes en eh, bespeelde een zeer speciaal voor hun ontworpen muziekinstrument... de Nickelodeon. Een rek waarin diverse synthesizers aan opgehangen waren. De muziek werd gekenmerkt door het eh, zeer open geluid. En de meeste muziek en teksten zijn afkomstig van George Georg of George Kajanus. En de band had in Phil Pickett ook een goede componist zou laten blijken bij de Culture Club. Dus daar liggen weer allerlei verbanden, zou ik maar zeggen. Maar ja. hij moest zich schikken in het concept van Kayanus. Goed, nou, we gaan weer naar de Vinyl 50. Een nieuwe binnenkomer is de heer Marcus Miller. Ja. En ook dat is via jazz gerelateerd, hè? Ja, deze man heeft inmiddels al wel zijn sporen ook verdiend, hoor. Ja, een bassist, toch? Als ik het goed heb. Eh... Uh... Ja, uh, bassist en uh, producer. Oké. Okay. En heeft al uh, inmiddels. Uh, hij is geboren in 1959. En heeft al uh, aan meer dan 500 projecten meegewerkt. Uh, waaronder ook zijn eigen werk. en oh. uh, Ja, uh, zijn uh, oom. Uh, Heel bekend. Wynton Kelly was de pianist van Miles Davis. Ja, ja. Nou, ik, heb, ik heb nog ergens een LP in de kast staan van Dave in, waar hij, waar hij ook onder andere bas op speelt. Ja, maar, maar hij, hij speelt ook, uh, heb ik begrepen... hij speelt ook nog uh, saxofoon. En okay. uh, clarinet, gitaar. Dus uh, best wel een multi-instrumentalist. Nou, we gaan er nu met hem draaien. En uh, zijn genre is misschien wel aardig. Ook voor ja uh, uh, jazz op zondag. Uh, jazz, fusion, rhythm and blues, rock, funk. Dus okay. de man heeft zijn sporen verdiend. Oké, okay, hier komt hij, Marcus Miller. Ja. <laughs> ik moet even heen. Weer schakelen. een keer. Een weergeloze bassist is deze meneer, maar dat wist ik al, want ik heb, zei het al, een uh, LP van Dave in Mountain Dance. Uh, dat is een uh, in de studio live opgeno opgenomen, uh, LP. Uh, volgens het uh, principe van de directe snijding, dat, dat betekent dat uh, dus in de studio gespeeld werd. En het gelijk op de plaat. Er komt geen band tussen. Dat heb ik ook Ik heb dat zelf ook een keer mee mogen maken. In de toenmalige EMI studio aan de aan de. Uh, in in Heemsteden. We het, toen ik met Billy B. Jacket speelde... hebben we dat een keer als experiment kunnen doen. Dat was heel erg leuk. Het was heel verbazend hoe goed dat klonk. En daar speelde Marcus Miller dus ook op mee. Dit was van zijn uh, recente uitgekomen album... Op, uh, dat binnengekomen is, nieuw binnengekomen is... in de vinyl 50. Ja, we zijn vandaag een beetje op de jazz, want ja, ik kan er ook niks aan doen. Voor de mensen die daar eh, niet zo van houden, jammer dan. Maar eh, ja, de, we volgen de nieuwe binnenkomers in die vinyl 50 lijst. En er zijn heel veel jazzplaten deze week. Uh, u kunt onder andere straks nog verwachten in de tweede uur... Uh, een, een uh, LP van diverse artiesten met opname van North Sea Jazz... En van de leer, meer legendarische optredens die daar ja. hebben plaatsgevonden. Ja, dus dat komt de tweede uur nog aan bod. En dan zitten, er zitten een paar juweltjes bij. Oh. Wow. Nou, ik denk <laughs> dat de heren van de Zandvoortjes met gespitste oren zitten te luisteren straks. Want er komen nog een paar uh, hele mooie dingen voorbij, jongens. Ja. Dan maak je geen zorgen. Goede tip voor... Uh, en allemaal uh, re-releases, ja. moet ik zeggen. Opnieuw uitgebracht op vinyl. Ja. Ja, wel. En uh, wat betreft vinyl natuurlijk, het is weer zo hot als het maar zijn kan. Want uh, het, uh, het aantal verkopen van vinylplaten dat, uh, dat uh, stijgt langzaam richting het miljoen. We zitten op dit moment, uh, vorig jaar zaten we geloof ik op dik over de 700.000 uh, ja. verkochte LP's weer. En dat was al een verdubbeling van het jaar ervoor. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat uh, ja. zich doorzet. En het... en het leuke bijkomstigheid is dat de, het vinyl, wat lang weg geweest is, toch de cd echt, echt, echt helemaal aan het inhalen is. En, en overleven. hè? En aan het overleven. Ja, LP's gaan, nou ja, dan moet je er hele gekke dingen mee doen. Dan wil je ze kapot krijgen. Maar, ja, maar, uh, moet je ze als frisbee gebruiken. Ja, nou, zelfs dat overleven ze nog. Ja. Nou, dat is inderdaad waar, want de, het, het tegenwoordige, de, <tiedacht> tegenwoordig worden die platen dan uitgebracht op 180 gram vinyl. Zo, en, dat is mooi. En dat is mooi hoor. En, dat, vroeger kon je LP nog wel eens een beetje laten wabberen, zeg maar. Maar dat kan nu echt niet meer, dat is heel stevig. Mm. Ja. En het is ook een stuk zwaarder, hè? Ik heb thuis een grammofoon die kan het niet aan. Nee, die pakt hem niet. Nee. Die, <laughs> die gaat, gaat schreven. Die ik gaat... gaat ik ben... ja. hele, hele aparte geluiseffecten. Nou, ja, maar gelukkig uh, heb ik nog een andere die het wel doet. Oké, okay, um, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan uh, een liedje draaien van Sailor. Van ja. ons classic album, want dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Dat is uh, heel belangrijk. Uh, en wat u straks nog te wachten staat Nou, u krijgt uh, onder andere uh, Dus inderdaad die, die various artists Nog En de uh, New Cool Collective Komt ook nog met een, uh, met een uh, LP Nou nah, jongens, uh, de, het wordt helemaal gezellig het, uh, We hebben nog heel veel mooie muziek Maar eerst Sailor in the street where the rich people eat there's a snack bar further down the block there's a gambler's bar full of washed up stars who still believe they're lucky there's a theater on the side where the upper class flies. There's a cinema further down the block and the all-night whirl of the sidewalk girl comes alive around 12 o'clock but try to watch where you go for you don't really know who's friend or of foe in the street And the dealers and the hustlers and the crooks get the suckers In the street, boy, there are places not to miss Like the all-night strip and the moonlight trip for lovers And the cops, they try to keep the order Bringing up another row, But they never end stay drinking coffee and chatting for the night But a scream outside carries far and wide As a lady meets a flasher There's a little old man with the newspaper stand called the second-hand girly magazines And the guy next door, he went nuts in the war Now he fights with a passers -by. So try to watch where you go Or you don't really know who's friend or foe In the street, boy That's where the action is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 the beaters and the hustlers and the crooks get the suckers In the street, boy, there are places of optimists Like the all-night strip and the moonlight trip for lovers And the cops, they try to keep the order Breaking up another row But they never end somehow Muziek vind ik het wel. En uh, ook hier duidelijk weer uh, dat speciale instrument te horen. wat ze gebruiken uh, bij Sailor, de Nickelodeon. En weet, ja. jij nou, weet je waar de naam vandaan komt? Nickelodeon? Uh, weet, je dat? weet je dat? Weet je dat? Weet je dat? Nickelodeon. Uh, komt toch uit de straatmuziek? Nou, het was een, een, een apparaat. Uh, uh, sommigen noemen het ook wel eens een orchestrion. Het was een apparaat, eigenlijk net als een soort draaier. Alleen met dit verschil, dat uh, alle instrumenten die er waren, die zaten er echt in. Dus oh. als je bijvoorbeeld een, een accordeon uh, had, dan, dan hoorde je die ook echt spelen. Het was ook gebouwd op een piano En dan gooide je dan een nikkel in, oftewel een dubbeltje. Oh, zo. Ja, en vandaar. En dan kreeg je een klein liedje. Een nikkel. Een ja, nikkel is stuiven. Nou ja, weet ik veel. Kan ook. Nou ja, de, de, de nickel, dat kan best zijn. Maar in, in Nederland was een, was een dubbeltje ook, ook van nikkel. Dus vandaar de vergelijking. En nikkel, dat, uh, dat is natuurlijk gewoon een ding van... een nikkel muntje, dat gooide je er dus in. En uh, dan begon het ding een liedje te spelen. Ja. Dus een hele primitieve soort jukebox, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Goed, we gaan uh, tot het einde. Al dienst. zo oud. Ja, het is al oude, zo oud al. We okay. konden vroeger veel hoor. Maar goed, we gaan naar uh, de volgende artiest uit uh, onze vinyl 50. De nieuwe binnenkomer. En dat is de New Cool Collective. Nederlands gezelschap dat gewoon funk en jazz speelt op een heerlijke manier. En we gaan er naar luisteren. Hier zijn ze. Cool Collective met onder andere saxofoniste Benjamin Herman. Die op het ogenblik al in Europa wordt beschouwd als een van de toonaangevende jazz-saxofonisten. Zeven man in dit geval. Uh, maar ze hebben ook nog een, uh, een big band. De new, uh, cool, uh, new Cool Collective Big Band. Die onlangs nog een leuke cd gemaakt met Guus Mewers samen. En een hele leuke arrangement erop. Nieuw binnen dus in de Vinyl 50. En als u Brian Auger hoort, ja, dan weet u het. Hè? Dan is het eerste uur alweer voorbij. Ja, ja. gaat snel vandaag. Ja, omdat het komt er dat we gewoon druk bezig zijn. En lekkere muziek hebben, dat ook nog. Het is wel aparte muziek vandaag. Maar nogmaals, wij volgen de Vinyl 50. En we gaan nu even naar het nieuws. En na het nieuws van drie uur krijgt u de Vinyl 50 Top 3. Dat wil zeggen dat zijn de drie best verkochte LP's van de afgelopen week. Die krijgt u straks te horen na het nieuws van drie uur. Ik heb ze al klaarstaan, dus dat komt. Haal hem heel goed. Tot zo.